Op de A9 Alkmaar richting Amsterdam door een ongeluk bij Knoopend Rotterpolderplein twee rijstroken dicht. En tussen Beverwijk Oost en Knopend Rotterpolderplein een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja. Uh, lekker is dat altijd om dit uh, nummer ja, uh, terug te horen. Uh, is uh, het is zoiets als uh, de top 2000 wat aan, aan de gang is. Ik heb hem ingevuld en uh, dacht, waarom heb ik hem ingevuld? Omdat John Lennon hier ook op uh, te horen is. Ja, maar dit is echt een nummer wat je gewoon 16, 16 ja. minuten ja. achter elkaar kan worden. ja, Ja, ja, ja. Het, uh, het is eigenlijk ook een beetje een, een beetje een schurend nummer over beroemd zijn, heb ik ergens gelezen. Dus. Ja. En dat uh, hadden ze toen goed bedacht, David Bowie en John Lennon. Wij hadden uh, allebei Rimstein ingevuld. Hè? Ja, ja is, ook nog. Die staat ook nog in de top uh, 2. Is dat zo? zo ja. Ik weet alleen niet met welk nummer, ja, maar... Ja, met het uh, nummer wat ik... Uh, ja. Uh, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat is wel, wel heel fijn. Uh, die andere twee die, die houden wijzelijk hun uh, mond ja. dicht. Dus, uh, nee, ik heb er uh, niet in gezet. Ik wil het nee, even, even over kunst hebben. Kunst! Kunst! Ja kunst, omdat het moet. Ja. Ga jij wel eens naar museum aan toestanden, of ben je, ben je niet zo'n kunstliefhebber? Nou ja, maar ik, uh, ik ben wel uh, ja, het Rijksmuseum zelf, Frans ja, halt, ja, en zelf vooral gehaald. Ja, Recentelijk ben ik nog in het uh, Rijks geweest, ja. ja. oké. Okay. Ja, nou, ik ik, ik heb het geluk dat mijn vader me altijd meenam naar allerlei musea, dus ik heb alle musea van Nederland gezien. Maar ik, sommige kunst, denk ik, poof, kijken naar, denk ik, ik heb me ooit in de Louvre, was er een volgens mij dat stond er een piano ingepakt in rode kruisdekens en het was een kunstwerk van drie. Toen ja, Dacht ik, wat ja. een fuck weet je. dat? kijk wat in de, de, de tweede kamer hangt. Die, die, die, die artiest lacht ze lul onder zijn kleed vandaan met een pak hompen klei tegen de muur. Was geplakt en denk je van de kost 225.000. euro. Stel het je gekken. Ja, ja, ja. Nou, is in the eye of the beholder... ben ik ook met ja. je eens, maar je kan ook te ver gaan. Het ziet er niet uit, vind ik. Maar in het Louvre wordt alles weer goed gemaakt door de Mona Lisa. Dat, dat is waar. waar. Ja. Maar wat, wat ik een van de grappigste dingen vond... dat, dat er ooit een keertje, en daar werden die mensen heel boos over... Je hebt natuurlijk wel eens die films gezien... dat in Thailand laten ze olifanten schilderijen maken of apen. Ja. Toen hebben ze, op een gegeven moment hebben ze drie chimpansees schilderijen laten maken. En toen hadden ze drie kunstkenners erbij. Ja. En die gingen dan kijken. Ik dacht, ja, nee, ik voel de diepte van de, ik voel de woede is... van de artiest. <laughs> en toen stelden ze zo'n aap geschilderd. Ja. Die mensen gingen helemaal over hun zeik. Ja. Echt niet normaal. Ja. Dus, nou, de hele geloofwaardigheid was aangetast. Maar nu is er dus een varken... Een schilderend varken. Uh -huh. Dus aap en olifant hebben ze het al mee gedaan. Maar hebben, en deze heet, ja, hoe goed is dat? Uh, pig, als in Engeland. En ze zijn het Engels, pig Piccasso. Ja. Ja, ik, ja, ik vind het nu al goed. Tastisch. En die heeft dus een. Die heeft een, een, een, een, een, een, een schilderij gemaakt en dat is verkocht voor 20.000 Britse pond. Dus ongeveer 25.000 ja. euro. Een doek van een varken. Picasso. Ja, dat is toch geweldig? Ja, als je, dat is toch marketing doe je het wel goed hoor? Ja. Nou, maar, nou, dit is maar, misschien het enige schilderij wat ooit door een varken gemaakt is. Dus je, ja. je hebt wel iets in handen. Hij ja. uh, zal manager zijn van ja, ja, 15% van de doek ook. Nou ja, maar. Ja weet <truimelt> je, je met het varkens afspraken, mijn manager komt ja, ook ook. <grijf> ja, dat <wijai> zegt het varkens. We hebben het over, over, over verdienmodellen gesproken. Ik weet niet, zitten jullie op Instagram of hoe heet het allemaal? En zo? Ik wel. Ik ja, wel. wel, ja. Maar ja, er dus is een, een dametje die, die heeft meegedaan aan een datingprogramma. En ik uh, dacht, nou, dat is wel leuk. Maar op een gegeven moment uh, is ze. Mede daardoor op Instagram ineens een autoriteit geworden. Met 260.000 volgers. <laughs> maar goed, die denkt, ja, ik moet op een gegeven moment wel uh, wat. Dus die verdient nu, om lang voor kort korte maat, 40.000 euro per week. En dan denk je, ja, wat doet ze daarvoor? Maar die uh, verkoopt dus uh, scheten. Pardon? Scheten? Die, die loopt de hele dag af te fakkelen. Die eet bij het ontbijt, uh, bruine bonen, eieren en uh, yoghurt en weet ik veel wat voor een... Uh, Ontbijtkoek. Als een ontbijtkoek, maar, denk ik. Ja, maar verkoopt het geluid van scheten, of je het Nee, ze doet in een salade gewoon... Die begint af te fakkelen. Dan houdt ze er een glazen potje onder. Het dekseltje erop. En nee. het wordt dan verkocht. voor ja. Dus die zit gewoon in een, in een potje te vinden. Ja. Doet er een dekseltje op. Gaan een dekseltje, dekseltje erop. 800. Je de lucht er ook nog bij. Heerlijk, heerlijk. Nou, maar het is, het is de lucht. Dus oh, het is de lucht, 883 euro ja. per flesje. Pardon? Over verdienmodellen gesproken. Nou, Chanel ja. nummer 5 is ook heel duur, maar geen 800 ja. euro per flatje. Nee, nee, maar goed, er zijn natuurlijk altijd een hoop gekken die. wat een goed uh, businessmodel! Ja, toch? 40.000 per week. Ja, nou, oké, okay, dan moet je wat bonen eten bij het ontbijt, wat. Dus ik, uh, ik begin er wel over na te denken. Maar hoe heet het dan? Flatuur nummer 5. Ja, <laughs> ja Je moet behoorlijk gas geven, zeker. <laughs> Dus, maar goed, zo kan het ook gaan qua 40 vernieuwmodel. 40.000 euro per week om een parquet ja. in een potje te doen. Ja, briljant. Ik, toch? Ik denk, wij doen iets niet goed. Voor. Nee, dat doen we zeker niet. En, uh, laten we hier over vergaderen. Ja, want ja, want ik, om... uh, ik voel een missenmodelletje <laughs> opkomen. Ik denk het wij nou wel. Jongen, <laughs> jongen. Ja, dat is het anders dan geurkaarsen. Ja, ik je alles. eruit. Ja, ja. Ja, ik denk natuurlijk. het ook wel. Maar ja, je hebt meer luchtinhoud waarschijnlijk. Ja ja Ik kan weer weer meer bruine bonen op, ah, misschien. Je weet het niet. Ja, je ja, gekkigheid. Nou ja, de, ja. De is, misschien is het een ondernemermodel model voor, voor winkeliers... die op dit moment gewoon echt in de paniek zijn. Want uh, ja. is, ik las ook even iets van een, uh, een Zandvoors ondernemer. En die zei, die had wel een terechtpunt, vond ik. Want er was alweer, um, hoe heet aan de deur geweest? De BOA's of gedoe ja. ja, je mag namelijk... Ik, ik wil, en ik vind het goed dat de weekmarkt is morgen... en dat je gewoon groenten kunt kopen op de markt. Iedereen moet zijn brood kunnen. Maar op het moment dat jij een winkel hebt... en ze mogen dan niet... Je mag, namelijk, je, mag wel, je mag niet aan de deur iets laten zien. Dat is verboden. Wat ik best heel raar vind. Als jij ook, een winkel ja. hebt... En iemand wil een trui bij jou kopen en je wil die trui even achter glas laten zien. Dit is en wil je die hebben. Dat je gewoon aangeeft achter een loketje buiten, zonder dat mensen naar binnen komen. Dat moet de godver. Maar dat is Dus al mensen die kwamen daarop controleren, fuck af. Dat die mensen gewoon een brood verdienen. Bij de brunnen mag je dus wel pakjes afgeven en ophalen. Maar je mag niet drie kerstkaarten nog meenemen of zo. Nee, maar je mag wel bellen van tevoren. Van ik wil die kerstkaart hebben en dat is afhalen en dat mag weer wel. Ja, ja ja. ja, maar ja is... Nee, ik weet het niet. En ik heb ook zo mijn, mijn twijfels over deze heavy lockdown. Ik, ik weet het niet. Want ja. er is toch gewoon een aantal artsen dat zegt... dat uh, het aantal zieke opnames... en met name dan op een uh, intensive care afdeling... niet is wat iedereen ervan uh, ja, verwacht zou hebben. Ja, dat was die man die bij opeens zat. Die vertelde dat. Ja, er waren één of twee die dat zeiden. Maar ja, het probleem ja, is ik, wat je ik, zegt. Ja, we weten het. Niet. probleem is, nee, we het weten het niet. Nee, dat klopt. En op het moment dat we echt vijf, ja. zesduizend mensen in het IC krijgen... Ja. Dan weet je het wel. Dan hebben we het weten het wel hoor. Ja. En dan, dan zijn ze misschien te laat geweest, maar het is natuurlijk heel raar in je, in je mind. Dat je, je s'avonds televisie aanzet. Er zitten gewoon 40, 50.000 mensen bij een voetbalwedstrijd in één jaar. Ja. Ja. Dat, dat is toch niet, niet te bevatten dan? Ik bedoel, uh... maar ja, ook dat uh, is Europa natuurlijk. Uh. Hm. Ze zijn nou, niet gek. Weet je wie wel gek is? Nou, dat is uh, Dave Hogeboom uit ja. Alphen van der Rijn. Hm, Wat dit? heeft hij nou weer bedacht? Dan? Nee, hij heeft die hoge boom kennen, maar niet. Nee. Nee. Nee. Hij uh, is de zoon van die oude hoge boom. Ja, oude ja. Van de, de bewaker. Ja, hoge bomen van hoge een veel wind. Ja. Deze man uh, doet... Uh, hij is al Nederlands kampioen Europees kampioen geweest. Hij doet mee aan het wielkampioen Chase Tag. Ach, Chase Tag. Kent chase het niet? Tag. Nee. Dat is uh, gewoon een tikkertje. Oeh. Deze man doet mee aan het WK-tikkertje. En dat is namelijk... Dan moet er iemand jagen en iemand het ontwijken. En dan zit je in een soort arena van 12 bij 12 meter... En dan moet je uit elkaar proberen te tikken. Het wordt heel gespeeld door de freerunners. Die gasten die dat parcours doen, die op daken springen. No, die doen ja, dat vaker ja. mee. En deze man gaat nu meedoen aan het WK-tikkertje. En hij zegt... Hij, is nu, hij traint nu twee keer per dag voor het WK-tikkertje. Hoe, hoe, ja. hoe trots denk je dat je ouders zijn dan die oude hoge bomen? Ah, ja. Weet je, ja, weet je... Papa, ja, ik doe volgend nou. volgende maand mee in het WK-tikkertje. Als, als ik dit <laughs> lees, dan denk ik, die man heeft een tik. <sweak> <Maar> hoe dan? Weet <laughs> <Ja>, je, <treekt> we nog trainen voor het WK, tikken. We hebben ook treden, mensen die ja. meedoen aan het WK-strategie. Dat ja. mensen erg je niet. Dan denk ik ook, weet je wel, prima. Ja. Wij hebben ook geen hobby's. Ja. We hebben hier, ja, hier ja, gezeten. Kortom, ja, ja. nee, al die mensen die ja. misschien meedoen, zijn letterlijk getikt. Nou, echt. Tikt WK. We kunnen wel even doorgaan. Je moet wel fit zijn, hè, Frank. Ja. Ja, ik denk het ook, ja. ja. Volgens mij wel. Ik doe het maar niet, denk ik. Hebben we nog een leuk plaatje misschien? Uh, euh, niet, niet als het gaat om uh, tikken. Dat, dat hebben we niet. Maar ik uh, denk dat deze wel uh, vol staat. Kunnen we even nog eventjes een beetje onderuit. Want dit uh, is wel een uh, lang nummer. Dus Patrice Russian en Forget Me Nuts. Ja. was dat met Forget Me Nuts. Uh, we gaan uh, weer verder. Zat uh, John ja, Lennon hierin of niet? Nee, hier niet. Nee, maar uh, dit sampletje werd wel vaak gebruikt, want George Michael heeft zich ervan uh, uh, laten bedienen en ook uh, Will Smith heeft dat oh, een ja. keer laten, uh, laten doen. Dus. Uh, uh, want uh, daar hebben ze een sampletje uit dit nummer gehaald. Dus Getting get uh, jiggy with it. Of ja, zo, ja, zo, yeah. ja, daar zat het uh, ook in. Ja. Mm. Maar goed, eh, zijn er nog, nog uh, wetenswaardigheden op het gebied van tv en Zeker. film? Ja, ik ga wel even vertellen waar je vanavond naar kunt kijken. Nou, laten we horen. Waar het is, schrijf er, ik het, als Frank schrijft schrijf schrijf schrijf ja, schrijf altijd ja, mee. Ja. Hij kijkt nooit, maar hij schrijft wel ja, mee. Hij schrijft ja, ja, altijd ja. mee. Hij ja, ja, ja. haal er altijd wel eentje uit. Er, eentje uit. Ik, er staat er alleen op en ik denk dat jij daar ook mee komt. Nou, vanavond om half negen uh, zijn twee films die uh, de moeite waard zijn. Eén is natuurlijk The Shawshank Redemption. Ja. Wat natuurlijk ja, gewoon echt... Overigens wat wel grappig is... dat deze is vorige week ook al geweest. Ja, de Shorts gezegd, in Redemption. Ja. Uh, ik denk dat het Green Mile was. Ook zo'n film. Ook hadden. geweest, okay, ja. Ja. Maar dat, dat is de film voor de altijd. Dat heeft zeven Oscar nominaties gekregen. En nooit gewonnen. En het bizarre aan de Shorts in Redemption is dat... Um, dat is gemaakt met een budget van 25 miljoen. En dan wordt het zo'n onwaarschijnlijk meeste werk is en echt wel... het heeft maar 28 miljoen opgebracht. Het oh ja. zijn natuurlijk gewoon films die gewoon uh, dilly kut zijn. Zo, ja. uh, meet the Fosters of weet you, Meet the Parents. Of zo. Ja. Dat, dat kost dan 40 miljoen en dat levert dan 400 miljoen op. Ja. Dit heeft niet zoveel opgebracht. En Shorts in Redemption natuurlijk met Morgan Freeman en Tim Robbins. O, het is een biased drama, onvergetelijk. Ja, ja. je kent, een prachtig boekhouder ja, echt... boekhouders. Iedereen slim af. En, ja. uh, Documenten, dat soort films. Prachtig ja, film, ja. Shorts in Redemption. is dus op, op SBS 9, vanavond om half negen. om half negen ook Veronica Inside Man. Mm -hmm. Man ja. Dat is een who's done it ja. met een thriller in een bankroof. Met wie zit erachter? achter done it met een topcast: Jodie Foster, Denzel Washington, Clive Owen... Willem Defoe, dat ook een van mijn favoriete acteurs. Ja. Is. En Christopher Plummer. Ja. Dat was natuurlijk ook prachtig. Uh, de familie van Trap, weet je nog. <coughs> Meneer Plummer. Dus die dat van is de vanavond. De uh, dan gaan we naar morgen. Ik, ja, overigens de hele week... als je van slechte kerstfilms houdt... Ga je, leef je uit. Ik benoem ze niet eens. Het zijn alleen maar onwaarschijnlijk uh, matige kerstfilms... die we ja. eigenlijk gevonden Dus ga je goddelijke gang. Pak er een en geniet. Of niet... <laughs> uh, dan op woensdag uh, morgen uh, zou ik je kunnen aanbevelen om kwart over tien op de BBC te gaan kijken naar Crazy Rich Asians. Dat is een, een, een best wel een soort rare feel-good uh, film. Uh, met een hele Aziatische cast. Met uh, Henry Golding, Aquafina, Kim Jong. En dat heeft te maken met het feit dat destijds Black Panther... Dat was dus een, een film die enorm succes was met een volledige zwarte cast... Uh, en toen werd er allerlei geld uitgegeven aan diversiteit. Dus vonden ze vanuit een soort marketing uh, oogpunt... dat er gewoon een keer film gemaakt werd met alleen maar Aziatische acteurs. En dat is gelukt. Het is gewoon een assenpoesterverhaal. Het, <coughs> het stelt niet zoveel voor, maar het is wel een interessant film om te zien. Omdat, niet te zien omdat het een hele goede film is, maar dan kun je ook zien hoe dat zich verhoudt. Het gaat over drie Chinese families die zich opmaken voor het huwelijk van het jaar... Het is best wel heel interessant te zien. Er zit ook een beetje een antropologische factor in. Dus eigenlijk was het een rare marketing... Uh, ja. maar het is, het is een interessant film. Van, uh, morgen dus om kwart over tien op de BBC. Geen ondertiteling, dus je moet wel Engels spreken. Dan gaan we naar donderdag. Wat denk je? Kerstfilms. Heel veel weer. Meestal. Maar ook om acht uur. Een film die, als je hem niet gezien hebt... ga hem alsjeblieft kijken. De eerste film uh, waarin Keanu Reeves echt een blockbuster... echt top, De Matrix... Met Lawrence Fishburne, uh, Carrie M. Moss... over de parallele wereld. Good guys, bad guys. En dat is weer zo'n film die heeft uiteindelijk... Uh, 63 miljoen gekost om te maken. Maar levert nu wel 463 miljoen op. Ja. Dus dat is echt een onwaarschijnlijke. De Matrix was natuurlijk best wel uh, een blockbuster. Waar is die op? Uh? Op uh, Veronica. Veronica. En Veronica heeft algemeen best wel goede films. Tenminste, veel, een beetje mannenfilms allemaal. Uh, dan gaan we naar de vrijdag. Nou, vrijdag is echt niet normaal. Er zijn zoveel films die vrijdag, Ik zou zeggen pak er een. Maar waar ik, die ik wel kan adviseren... want die staat op Netflix... staat die al een tijdje. Je uh, hebt dus zeg maar iets van 13 kerstfilms weer. The Hobbit, Doctor Doolittle, allemaal ja, vrijdag uh, Ga je goddelijke gang als je daar ja. zin in hebt. Maar op NPO 1 is om half negen de Slag om de Schelde. Zo. En als je die niet gezien Zo. hebt... Uh, kan ik hem je adviseren. Het, uh, het gaat eigenlijk de Slag om de Schelde. Hij is gemaakt door uh, uh, Matthijs van Heiningen... junior, producent is Ellen Levita... Uh, hij moest eigenlijk in 2020 uitkomen in verband met 65 jaar bevrijding. Ja, ja. Gelukkig, de montage en covid allemaal toestanden. Hij heeft, uiteindelijk is hij het heel goed gedaan in de bioscoop. En het gaat om de grote slag uit de oorlog... die eigenlijk best wel onbekend is, namelijk de slag om de Scheldermond. Die gevoerd is dus een bijna vergeten slag. Maar dat is eigenlijk de allergrootste slag die op het Nederlands grondgebied uh, is geleverd. Is die beter dan die andere oorlogsfilm? Die, uh, Zwart Boek? Uh, nee, nee, die uh, ook in België speelde. Met, met, met die met ja. Engelsen die uh, gerepatrieerd werden met botergehaald. Dunker. Dunker. Ja, dat is niet... ja, anders. Ik, ik vind het de moeite waard. Ik vind het een mooie film om te zien. Ook, ook omdat het vanuit historisch perspectief is. En het, is, het zit ook een liefdesverhaaltje in. Gijs Blom zit er in. Mark van Eeuwen, Hajo Bruins, Tom Felton en Susanne Radder. Dat is wel best wel een niet hele bekende cast. Maar het, zijn allemaal wel, het wordt goed gespeeld. Ik vind het een mooie film. De Slag om de Schelde, vrijdag om half negen op NPO 1. En tot um, eentje op Netflix waar ik enorm van genoten heb... is The War on Everyone film met Michael Pena en Alexander Skarsgård, Ja, en dat is een bijna... Ik vind het een soort... The War on Everyone is het. Uh, het, is, het, is een, het zijn twee hele foute politieagenten. Corrupt en fout aan alle kanten. En je krijgt toch sympathie voor die gasten. Het is een beetje... Hij voelt een beetje Tarantino-achtig. Met uh -huh. hele gekke yeah. scènes en hele... Het is best wel een... Als je van Tarantino yeah. films houdt... moet je deze film ook even uh -huh. zien. The War on Everyone op Netflix... Met Michael Pena en Alexander Skargard. Ik vind het een uh, interessante film om te zien. Uh, verder vind ik je veel plezier met al die slechte kerstfilms. Succes. Ja. Ja. En, en geen Netflix dingen? Ja, dat meld ik je net. Oh. Warne, he? Ja, ja, en ik heb The Good Liar met mijn vrouw gekeken van de week. Uh, want ik wilde dat misschien The Good Liar... Dit is een prachtig film met, um, met een van mijn favoriete actrices Helen Mirren. Ja. Uh, en ja, The, The Good Liar is een prachtig film. Met, ik ga er niks over de inhoud zeggen, want het is een, het heeft, Twee verschrikkelijke mooie trotplists. Uh, plot twist, sorry. <coughs> The Good Liar. Is ook een mooie film om naar te kijken. Weet je wat ik vervelend vind? Dat is die undercover. Dat is een goede serie. Ach, ja, heb ik, heb ik gezien. Maar dat is er maar één in de week uh, erop ja. zetten. Ja, dat doet ze heel simpel. <lacht> ja, dat is zo ja. veel, Dan moet je er een week wachten zeggen. Ja. Ja. Ja. Heb je ze gezien alle vijf van? Ja, ja, ja, het ja. Heb ik Mooi heb ze alle vijf gezien. Gisteravond toevallig spannend, de laatste. Ja, het ja. is aflevering een fucking ja. spannend, man. Het zit wel goed in elkaar, hè? Ja. Zo, die scène met die telefoon. Ja, ja, ja, ja, ik ga er niks ja. over zeggen, maar zo goed opgebouwd. Ja, dat hij dat, dat nummer vindt, inderdaad. Ja, het grappige is. Dat is dan weer het einde, weet je wel. Jan Tijs van deze film. Uh -huh. En die heeft hem mij ooit als eerste aangeboden toen ik met elkaar zat. Echt waar? Ja, toen kon ik hem, hij heeft me nodig. Hij uit in een restaurant in, in Cannes samen met mijn collega maar hele mooie wijn aangeschonken toe Toen bood hij ons die film aan. Uh, of die met, serie of... Ja, ja, met, ja uh, de serie. De, de, de, seconden, sorry, de serie ja. en de cover. Uh, dus de hele cast, ik wist het al en ik kende Tom Waas goed. Dus ik had, ja, rest, het aangeboden, een MPO 3. En het zou dan eerst uitgezonden worden op Netflix, dan op de Belg, en nog ergens anders. En dan zouden wij hem als over 100.000 euro per aflevering konden hem kopen. En toen hebben ze bij het net gezet, bij NPO3. Nee, doe het niet. Ja, dan kregen we hem niet geplaatst. Maar hij is nu bij de Belg ook erop, Ja, hij is bij de Belg, zijn hij uitgezonden wordt. daarna in Nederland, en daarna nog een keer op een streamer. Dus wij werden als tweede, als derde in de beurt van Tony. Is dat de openbare Belg? Gewoon... Ja, voor mij is het... VAT. Ja, voor mij is het. niet zeggen, of de VTM? Nee, VTM is commercieel. VRT is... Ik weet niet waar jij het wordt. Dat zal dan... Dat ja, weet ik niet. ja, ik denk commercieel. Maar ze maken gebruik van een tax shelter. Ja. Dat is een hele slimme constructie. Meneer Thijs is een onwaarschijnlijk ja. slimme producent. En, en er is ook van de is er ook een, een speelfilm uitgekomen. Hè? Over, ja. over, over, hoe, heet die, hoe heet die? Ferry. Ook? Ferry, ja, ja. Die staat ook op Netflix. Die staat op Netflix, hè? Ja, dat ja, is wel interessant. Het gaat over het verhaal... Tot aan uh, hij Ferry Bouwman de drugwieler ja, ja, ja. werd. En dit van verhaal naartoe zou ik maar zeggen. Met Huub Stapel er ook in. Heb je hem ja, gezien of niet? Ja, zeker. Is hij redelijk? Ja, redelijk een leuke film. Oké. Okay, nou, is dus een, een beetje kort in elkaar geknald natuurlijk. Maar ja, ja, ja, ja, ja, ja. vanwege maatregelen gedoe waarschijnlijk. Maar prima ja. film. Ferry, als je, ja, luister, als je net iets hebt, kijken met mijn vlek. Ja. Heet Ferry, hij heet Ferry. Ja. Kost de mercy. Ja. is dus dat? Very. Ja. We Hebben we nog nieuws? nieuws ja. Nou, nieuws over standvoed. Ik ben nieuws. niet, uh, bij NUF zijn ze weer bezig. Oh ja, oh, ja zijn ze weer begonnen. Leuk. Ja, ze zijn de binnendruk bezig heeft, uh, ik denk toch wel twee en een drie maanden, helemaal stilgelegen. Ja. Uh, ja. Uh, waarschijnlijk uh, door de verhuurder, uh, dat er een verkeerde afspraken waren gemaakt. Ik weet het niet wat er gebeurd is. Maar ja, ze zouden al op de open gaan, maar ja, dat is helemaal niet Ja, gelukkig. nou ja, goed. Nu hebben ze wat ik, meer tijd om het ja, te, te Ik hoop dat het in maand, dan, uh, in, ja. uh, in het begin van het seizoen, dat het wel, wel weer open gaat. Want het is ook, ja, dat hoort. Wat, ik wat jij ja. zegt, Frank, het is een, een, een prachtige plek. Ja. En we krijgen in de Zeestraat uh, uh, een nieuw hotel. Ja, dat is er eigenlijk eigenlijk. Aangeopen. Dat is de Oude Café ja. ja, ja, Als je naar binnen kijkt, als je naar binnen kijkt, je weet niet wat je ziet. Ja, het wordt het mooi. Ziet, het mooi. Het zo ziet er mooi, het ziet er echt ja. gewoon wel geweldig ja. uit, hoor. Dus ik heb het bijna gekocht, hè, ooit. Oh ja, ja, oh, ja. ja. oké. Okay. Ik woonde in de in de Hulsmanstraat en uh, en om de omdoekbond natuurlijk was het. En, ja. en uh, toen heb ik uh, voorgesteld aan mijn vrouw om Café Oomstee te kopen, want er zit ook een woning bij. Ja, ja. En dus ik vond het namelijk leuk dat je gewoon je hebt een woning en dan in de woonkamer heb je gewoon een bouillard ja. staan en een bar. Toen ja. keek je keek alleen maar keek me aan. Zei, je bent niet goed bij je hoofd. Ja. Dus je, wil gewoon, je wil gewoon je eigen bar. Nou, het is wel makkelijk als vrienden komen, zei ik. Ja. Ja. Eigen, ja. eigen bouillard, eigen, bouillard ja. Eigen, ja. Ja. eigen bar. Ze trapte er niet in. Ze nee, zei, nee nou, je nou, bent niet nou, goed nou. bij je hoofd. Je nee, geen, vrouw, daar heb ik vaak een ander beeld van. Ja. Ja, zo zou ik altijd, mijn woning laat dat niet toe, maar mijn auto in de woonkamer hebben staan gewoon. Ja, dan ja. ben je echt niet goed bij je hoofd. Dat zal best ja. maar ik, ik kan daar prima mee leven. Dus. Uh, ik zie, maar, jou, over, uh, ja, ik zie jou de vooraan dat je meedoet aan het WK-tikkertje. Nee, dat ook weer niet. Maar dat we toch niet? Maar we het goed wordt, zijn uh, bij je hoofd, hè, jongens? Dat is een, het een, wordt uh, Boutique Hotel Margreta. Ja. Ik ben niet of dat een mooie naam is, maar... maar mijn zus heet zo, mijn een zus. Uh, nou, de, de moeder van een van de eigenaren heet ook zo, hè. daarom heet het Margreta. Oh. Oh. Maar uh, ik vind het heel positief dat ze de gevel intact hebben gemaakt. Ja, ja heel mooi. Dat ja, zo'n ja, mooi. mooi pandje Ja, nou, ik wens ze enorm veel succes, maar, ja. uh, maar mogen hotels open nu? Dus nee, ja, ja, ja, hotels wel. Dan wel ja. Ja, alleen ja. geen eten, dan mag oh, je alleen okay. afhalen. Ja, ja, en ook ja. niet aan de bar zitten, neem ik ja. aan. Nee, nee. nee je, je, je mag wel iets ophalen en je mag het op je kamer opdrinken. Gezellig. Ja. Nou, en, en de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid is gepresenteerd. Oh. Er eh, gebeurt niet zo heel veel dat er uh, op de eerste twee plaatsen twee vrouwen staan. En dat vind ik op zich wel goed. Begrijpen. Ja, Maar ik okay. kopen natuurlijk, die moest naar okay. lijst trekken. En uh, Lisa de Vries, die de deed al mee als uh, medewerkster, et cetera, die uh, gaat het uh, als nummer twee proberen. Okay. Dus ik hoop dat ze, uh, oh, twee vrouwen in de raad zouden natuurlijk allemaal niet verkeerd zijn. Extra, toch? ik hou er van vrouwen in politiek Het ja, nieuwe die kabinet moet ook geloof ik de helft vrouw zijn ja, of, uh, ja, ja, ja, nou, ja is, maar ik mag wel hopen dat het toch de made the best man win weet je als je de beste geschikt made, bent or of made the best person yeah. win Frank. ja die wogen je, je zei toch made the ja, best ja, man walker, daar ben ik man ook man niet man van. van. made ja. the best woman ja, win ja maar goed over wat even over Frank had gewoon een shotgun moeten hebben en in Texas moeten wonen ja nee nee nee ook niet hoewel ja ik heb ook al verhalen over vertellen maar maar er is dus een, een onderzoek geweest hè, over de hersenactiviteit gesproken. Hm. En daaruit is dus een Brits onderzoek daaruit is gebleken dat uh, hersenchirurg en ruimtevaartingenieurs niet per definitie slimmer zijn dan de rest van Engeland. Dat maar, bedoelt je dat de uh, geleerd. Ja. Kijk, dus het zoveelste intelligentieonderzoek. Hè, kijk, intelligentie is natuurlijk uh, ja, is heel abstract, want er zijn zoveel vormen van intelligentie. Zeker. Je hebt een mathematische, linguale, weet je, sociale intelligentie. Op een gegeven moment kwamen ze ook met een, niet een IQ, maar een EQ. EQ, hè? klopt, ja. En, en nou, bij de KLM had ik ook uh, collega's... Die, daar werden mensen naar binnen gereden... die een, uh, waren afgestudeerd, bij wijze van spreken... ik kan me niet meer precies zeggen... op een uh, proefschrift over het seksuele leven in de Rode Bosmeer. En daarvan vond men dat die naadloos... een operationele afdeling moesten kunnen leiden. Nou, Louter om het, en alleen om het feit dat ze... Een diplomaatje hadden gestudeerd. Professor Dokter. Ja, maar dat, dat werkt dus uh, niet zo. In elk geval... Uh, je hebt dus, een, uh, dus bij een, een test afgenomen bij 329 ruimtevaartingenieurs en hm? 72 hersenschirurgen. Nou, die resultaten hebben ze vergeleken met 18.000 Britten die dezelfde test hadden afgelegd. En het dus blijkt nou, die mensen zijn niet per definitie, de eerste groep is niet per definitie slimmer dan de rest van de mensen die er aan hebben meegedaan. Dus als iemand tegen jou zegt, ja, ook geen, je bent ook geen raketgeleerde, dan is het eigenlijk is het dan een belediging of wat? Eigenlijk wel, ja. ja. We ja. ja. ja. denken die direct nou, leren alles ja. weten, maar die weten gewoon helemaal niets. Maar hersenheergen nou ja. ook dus niet. Nee, die hebben wel het geheugen. Uh, ze lossen wel problemen sneller op, maar het geheugen is wat, uh, ja. wat, wat, wat, uh, wat minder. Nou, dat worden dus Laag uh, IQ vaak ook, hè, <laughs> uh, medici. Ja. Je ja, krijgt speciale trainingen voor. Iemand die ik ken, die geeft trainingen aan artsen. Oh, ja. Om meer menselijk met hun patiënten om te gaan. Ja. Vaak zijn het gewoon snijders. Ik heb er heel lang aan gewerkt, maar vroeger hoef je helemaal geen gesprek. Snij je met je bek en klaar. Ja, dat is toch wel heel... Uh, wonderlijk. Nee, ik, ik, ja, ja. Waarbij het uh, inderdaad zaak is dat je vooral blijft zien dat je niet met aan een machine sleutelt, maar aan een, aan een ja. mens. En dat is denk ik met je eens. Op zich is dat wel een goede car Nog even één ding, want Hansie had het net over de verkiezingen. Maar uh, ik zit toch uh, te kijken van hoe ze dat in Brazilië doen. Want uh, het lijkt mij uh, wel iets, uh, iets, iets bijzonders... als de debatten straks ook op die manier worden gevoerd. Uh, want uh, in Brazilië uh, gaat het uh, aan, als volgt toe. Dobbelen? Bijna, maar uh, er zijn uh, uh, twee Braziliaanse politici... die hadden op een gegeven moment besloten... om hun meningsverschillen uit te gaan vechten in de boksring. Dus oh, dat, uh, ja, oh, dus, goed idee, dus goed eerlijk idee. gezegd wacht ik dus hier in uh, de gemeente Zandvoort op zo'n soort moment van wedstrijd... dat ze elkaar op een muil en, uh, ja, lopen te slaan. Want dat ja, ik ken, maakt het ik, toch wel wat, wat pittiger, denk ja, ik. Ik ken niet genoeg politici, maar denk je dat er een paar zijn die goed... goed oh goed, ja, wel. Gerustig, hoor. Ja, ja. ja. Zou jij denken al? Ik, denk, nou, ik zit op te denken, maar ja, ik zou niet zo opeens een goede bokser kunnen noemen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk, het ik zie het dat al meteen: waren. Eye of the Tiger, weet je wel. Peter Kramer met, uh, met woorden dan een beetje bokster. Peter Kramer ah, tegen Mike, hij gaat tegen hij gaat Mike te... Koper. Ja, tegen Mike. Drie <laughs> 300. Is <Ja, ja>, ja. <laughs> <laughs> een timebox <thai> pakken. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Ah, ik zit eraan ja. te denken. Ik denk, ja, dat lijkt ja. me wel een leuk idee om uh, dat is. Uh, maar ja, goed, leuk. Of Het gaat, gaat vandaag over precariorechten. rechten en de linkerhoek ja. is uitkoper. Hier pak aan! Hier ja, 5 kilo uit ja. voor. <laughs> Ja, dat was mooi vroeger op televisie. In ja. de er jaren, ik keek daar altijd naar Dat vond ik zo amusant. De WWF. Oh ja, de ja, WWF. Ja, precies. Ja, die heb ik wel eens gezien, ja. En, en nou. ja, Maar ook in Nederland waren ook mensen... Ik, ik ken mensen die, die dachten dat de, dat de blauwe M&M's anders maken dan de groene M&M's. <laughs> dus ook dat waren mensen die, die waren ook geen herse zou ik maar zeggen. Maar mensen in Nederland die dachten ook dat de WWF dat dat gewoon echt was. Dat die mensen ja, ook ja, echt aan het vechten ja. waren... Ja, ja, is acrobatiek eigenlijk gewoon... Uh en nou, from parts unknown, weight unknown, Rudy the Horrible Hammeroy, <laughs> ja. Uncle Elmer, en, uh, nou, Hulk Hogan <laughs> ja. natuurlijk. Hulk Hulk Hulk, ja. Nicolai Volkov, al die idioten, Ja, fantastisch. Maar je moest inderdaad wel goed kunnen, kunnen vallen. Rowdy voornamelijk uit, om, wel. Ja. Uh, het is natuurlijk één grote die gasten oefenden met elkaar allemaal veel ja. langer dan die wedstrijden duurde. Ja. Omdat je elkaar natuurlijk van boven naar beneden moest pleuren ja. en op iemand springen. Ja. En dan natuurlijk was het net als je met je elleboog iemands hele plek in elkaar ja. rostten. Ja. Ja. Het raakt elkaar helemaal niet aan. Als nee, dus ja, het, zijn het vuist vecht in een film... Ja. vanuit de camerahoek... Ja. dan lijkt je alsof je iemand raakt. Maar dat tachtig, is helemaal ja. niet zo. Ja. Ja. Nou, ja. Daarom kun je beter met je vuisten doen dan met wapens eigenlijk. Want ja. dan krijg je dus dat er toch ja. toevallig een kogel in zit. Ja, jammer. Wat ik ook zo goed vond met de World Wrestling Federation... dat ergens op een punt altijd als, een, als er ruzie was kreeg de scheidsrechter een gooi, dat zat er ook dat in. Eens ja. ja. een pakje zo'n plastic Ikea klapstoeltje was in elkaar om mee op een onbevalligte. Een... Ja, een heel slecht wit plastic klapstoeltje ja. stond er altijd ja. en stond ze die elkaar mee af te tuigen. Ja. Dat je denkt, oké, okay, waarom met een klapstoeltje? Dat ja, ja de scheidsrechter, Mean Gene heette die. Ja, die, ja. Tof? ja geweldig, ja. ja. ja. mooie. Uh, en ik blijft blijven Ja, Nee, ja, ja. ja. <laughs> klapstoeltje en dan op de grond vallen. Misschien iets voor het patronaat. Ja. ja, dat is het uh, verbouwende. Het patronaat, ja. Ja. ja. Of in de krocht. Of in het theater, ja, dat Wordt ja, ja. helemaal. Voor ja. uh, ja, de rotterdam heette dat patronaat, toch? Want het is de krocht, inderdaad. De krocht. Ja, ja, ja. Nee, nee ja. patronaat in Halem. Ja, maar hier vroeger... noemen ze het ook patronaat. Ja, ja. Is dat ja, ja, ja. zo? Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, Hebben wij dus gewoon een Sandwarts patronaat? Nou, ja, dat heeten niet het geloven. Ja. ja, ook wel uh, genoemd de krocht, later genoemd de krocht. Maar het wordt helemaal verbouwd, Ja, Ja, het wordt verbouwd nu, ja. Ik geloof dat ze ook een fan zijn van Vraag of ze een boxing in kunnen. Ja, ja dat lijkt me een nee. goed idee. Ja. Op een paar van die dorpspolitici die het dan tegen elkaar uh, net zoals een Braziliaan. Ja. Dus ja. Ze moeten het nog gaan verbouwen. Dus ja. dat ja. van allemaal nog. Nou, dat verbouwen gebeurt wel in die ring hoor, denk ik. Ja, ik zeg papa. Ja, maar die die, die uh, president van Chili ja, die heeft het er verloren, die kast, die nazi-nazaat. Ja die dacht, nou, ik doe een paar leuke filmpjes op TikTok... dan kan ik wat jonge lui binnenslepen uh, ja. binnen mijn electoraat. Maar dat mocht helaas niet lukken. Hij heeft nee. toch verloren. Dus ja? We hebben nu een socialistische premier in uh, Chili. Maar goed, goed. Konkarne, Of. Zullen we, we nog even een stuk muziek uh, draaien daarna de kolom? Goed. goed. Maak me prima. Oké, okay. hier is, zijn de doors. niet goed. Ik uh, zit met mijn handen ergens aan waar ik niet aan hoorde te zitten. Heb je een booster gehad? Ja, uh, ik ga me... Nou ja, weet je. Uh, ik, ik, ik was al bezig ergens Volgens op het internet het in uh, iets te iets, <lacht> iets zoeken. En vervolgens uh, zit, er een, uh, zit er een column jingle ertussendoor. Uh, ja, om, nou, om, uh, om met de doors in huis te vallen. Maar ik zou gewoon lekker doorgaan. Met ja, ja ik, ik ga me er nog een keer tegenaan hoor. Ja, Doei. Heerlijke, lekker... Een... Met je pik aan, uh, waar je dan waarschijnlijk niet aan uh, hoorde, moet, moet zitten. Maar goed, uh, het is gebeurd. De doors waren dat met Love and Badly. Tino, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oh, Oké. Okay. De kom van Stijl. Dakhazen. Ik ben heel handig in mijn hoofd. Ik kan met stapelen ijzerdraad en gaffer tape echt alles maken. Maar in mijn hoofd denk ik ook dat ik dansen met kier of ballet kan worden, drie ronde tegen en hoeveel kan volmaken en dat er een afgeschoten mariniersarm die een handgranaat vasthoudt is met benen bungeld. Ik heb dus twee linkerhanden. Maar ik kan wel dingen fixen toen mijn vrouw gisteren in paniek voor een show 13 stekkers plus snoeren nodig had, buiten winkeltijd... sprong mijn jeugdvriend Ron Zandvoort op de fiets... om ze doet zelfzaak speciaal voor ons te openen, de held. Gelukkig ken ik dus wel mensen die handig zijn om uit de brand te helpen... en herken ik vakmanschap. Die vakman had ik nodig toen een half jaar geleden mijn stormschade had aan mijn dak. Er sijpelde water naar binnen in de slaapkamer... Mijn vrienden van de verzekering sprongen direct in de actiemodus... en iemand verving wat dakpannen met kleefpasta. Het waren nog voorst om precies te zijn. Tot een maand of twee geleden er opnieuw een flinke wolkbreuk boven ons huis hing. Er was blijkbaar iets meer aan de hand dan een paar brakke dakpannetjes... want inmiddels stroomde het water via de lamp op het bed. Paniek. Opnieuw de verzekering gebeld. Ik had zelf al drie dakdekkers uit de buurt gebeld... en die wisten me zonder enig cynisme te melden... dat ik einde zomer 2022 pas aan de beurt was... Maar verzekeraars kenden gelukkig noodnummers, dus via een bedrijf in Rotterdam werd gemeld dat iemand van het bedrijf Kaapbouw direct langs zou komen. Ik was gerust, want ons waterdrama leek eindig. Hulp was onderweg. Een aardige man kwam niet veel later binnen, gekleed in bedrijfskleding met een bloknoot in zijn hand. Ik keek vluchtig achter hem of zijn team zou volgen en of hij gereedschap een ladder bij zich had, maar nee. Terwijl het water naar binnen stroomde stond deze dakhaas in de kamer met een bloknoot en een niet werkende pen in zijn hand. Ik hoopte op een e-team die de watersnoodramp zou oplossen... maar ik kreeg een moeilijk kijkende man die een pen moest lenen. Ik denk dat hij aan mijn teleurgestelde hoofd zag... dat hij niet op koffie kon rekenen en was ook snel vertrokken. Een week later kwamen er wel werklui van dit bedrijf. Niet om de boel te repareren natuurlijk, waar haalde ik nou die gedachten vandaan? Nee, deze kwamen ook even kijken, opnieuw zonder ladder. En hebben uiteindelijk op verzoek van de verzekeraar... want die deden gelukkig wel een werk en pleegden wat boze telefoontjes... een plastic zeiltje gespannen om de ergste overlast te minderen. Maar jongens, ik heb paniek. Bij de volgende regenbij heb ik een waterbed. Wanneer komen jullie het nou fixen? Dat werd dus een ongemakkelijk gesprek. Ze hadden namelijk hun werk vorige keer perfect gedaan en het lag gewoon aan het dak. Dat moest gewoon in zijn geheel vervangen worden. Oké, okay, dat moet dan maar, maar geld gaat het toch kosten. Kunnen jullie het snel komen fixen? Ja hoor, over drie weken. En dan komt er een offerte. En voor het eerst kwam de firma k zonder ladder en bloknoot wel zijn afspraak naliger een aanbieding. En nu heb ik weinig verstand van begrotingen... maar dit was er één met een sterretje. Ik had blijkbaar twee nieuwe middenklassers... met spoilers en sportvelgen besteld. Alles werd vervangen. Er moesten toiletgroepen worden gehuurd... generatoren, afvoerspecialisten, de bang. Het ontbrak slechts aan kleedkamers en masseurs. Ik weet zeker dat George Clooney... minder luxe op de zit heeft gekregen. Ik moest denken aan doodgravers. Die proberen je ook acht volgwagens... bloemstukken van 500 euro... en een kist van etruskisch waaiboomhout aan te smeren... als je verdriet hebt en in paniek bent... Want gelegenheid maakt een dief. Zonder uit mijn dak te gaan heb ik ze vriendelijk bedankt. Be the better man heb ik geleerd van mijn vader. En ik ben niet handig, maar kan wel dingen fixen. Dus vond ik iemand die precies hetzelfde werk doet... voor de prijs van een keurige mini met een radio... en die niet naar natte hond ruikt. De afgelopen twee dagen heb ik de vakmannen verwend... met huisgemaakte kippensoep, verse koeken... en zoveel koffie in als ze willen. Niets is te veel. Ze vegen hun voeten. Ze kunnen bij ons gewoon naar het toilet gaan... en ze ruimen alles keurig op. Ze kwamen zonder volgwagens en de offerte was geen vier kantjes, maar vier regels. Eerlijke vaklui, ze bestaan nog. Doos, vier, regel 1: Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dakhazen. hazen. Meestje leuk, Ik I'd like to kiss you, but I just washed my hair. Bye!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 until you see it, yeah. Lijkt mij een uh, prima nummer, toch? Uh, ja, ja, ja, ja. Zijn uh, K-nummer. Ik vind het geen K-nummer. Zij, uh, oh, zij doet een studie in Engeland, Oxford. Oh, wat leuk. Ze komt uit Nederland, want ze uh, is geboren in Haarlem. En uh, dit is haar eigenlijk eerste single die ze je, uit heeft gebracht. Ja, Dat uh, zij tijd, brengt weet. haar uh, werk uit onder Manzel. Dat uh, klinkt als Mademoiselle, maar het is net iets anders. En in het Egi heet ze Emily Mekel. Nou. Maar Manzel als M Man Man-mazel. Dus, dus M-A-N-M... ZEL, dat okay, is er. Nou, we gaan er nog veel Vindt van over. Ja? Dat denk ik, denk, ik ook, denk ik ook, ja. Want uh, wij zijn er ja. bij 3 voor 12, staan nou, er in ieder dat geval weg. Dus. Ja, een uh, typisch uh, Jaapisch kutnummer. Ja, zeker, ja. Vinden jullie? Ja, ik denk ja, ja, dat ja, even ik zeg, een lekker ik nummer ik pakken. Ik wil je, je nog één keer uitleggen, Jaap. Ja. De titel Jaap's kutnummer is een eretitel. Ja, weet ik. Een goede daarom nummer. Daarom zeg ik ook. Daarom zeg ik ook. Vinden jullie dit een fijn kutnummer? Ja, dus. Oké. Jammer dat onze dronekenner... Uh, Ged er niet bij is. Hoezo? Ik, ja, ik heb nog een hele uh, goede tip voor hem. Uh, in, in Zaanstad is er afgelopen vrijdag zijn er twee drones op de luchtplaats van de gevangenis. Ja. Uh, heb je dat gehoord? Die ja. oh. uh, kwamen een pakketje brengen. Ja, die <laughs> pakketje brengen. Nou, nou, wat zat erin? Drugs, Drugs de telefoon, schelden, de, ja. opladen, snoeren, ja. weet ik het allemaal. En, maar ja, die werden natuurlijk gevonden. En, maar ja, het kan een mooie, mooie bijverdienste zijn. Ja, ja, ja het ik, is uh... ook een uh, heel mooi bruggetje wat je maakt, Anders. Ja. ja, ja nou, uh, want uh, als we dan toch een beetje in de laatste fase van dit uh, programma zitten... dan kunnen we meteen de top 10 van de meest gevaarlijke gevangenissen oh, de ja, wereld doen. Heb je er nog geiten? Ja, ik heb enorm. Heb je nog gevangenis nieuws? Nee, ik heb, heb geiten nieuws. nieuws, oké. Er is namelijk de kerstgeit van de Zweedse stad Gävle... Uh, die heeft de kerst niet gehaald. Dus namelijk uh, al 40 jaar lang is er een metershoog bouwwerk. Dat staat in de stad. Dat heet de Kerstscheid. Ja. En uh, al 40 jaar lang proberen de bewoners dat ding in de hand te steken. En het is ook vaak gelukt. Mm. Het is echt uh, bijna 40 keer gelukt. En ze hebben een keer geprobeerd dat het dus de sport is. Dat ze dus gewoon. Ze zetten een soort strooie Kerstscheid van een paar meter hoogplein plein in Zweden. En hebben ze geprobeerd hem met een helikopter te ontvoeren. Ze hebben al geprobeerd met een auto aan te rijden. en hebben al bijna 40 in de fik gestoken. En, en ja, in is er een auto dwars erin gereden. Dus die Zweden vinden het blijkbaar leuk om de kerstgeit te slopen met z'n allen. is een soort wedstrijdje, leeft de kerstscheid nog? En in 2020 werd gevierd, dat er, het afgelopen jaar werd gevierd dat het dier was, had vuur en virus overleed, eh, overleefd. Maar dit is weer gelukt. Dus dan namelijk, uh, uh, sinds 2016 was het niet meer gelukt. Uh, ze hadden allemaal hekken neergezet en bewakingscamera's. Maar is nu iemand weer gelukt? Hij heeft hem in de fik gestoken. Dus de kersgeit van het tweede stadje Gavle... Nee. is het is niet meer. Ik vind het een beetje vreed nieuws. Nou ja, Zo'n man wil, ik verdient ik vreed vreed, gevangenisstraf. Nee, joh, ben je man, Deze man moet toch een lintje krijgen? Vind dat is, je wel? Ja, dus als je om de bewakingskamer gaat <laughs> ja. heen... Terwijl iedereen weet, al 40 jaar probeer je de geit... Ja, je er ja, de geit. En je moet ook een geit voor een foto van. Het <laughs> oh. Kerstsymbool van Gavle. Het oh, is, is een Gavle Goat. Het is een namaakgeit. Oké. Ja, ik dacht... Ja, dat we, het over, nee, nee, dan. Nee, we zitten ja, hier niet in, uh, zit dus uh, hier een geitje te maken. Eigenlijk? Ja, ja dat is wel een, een, riet, ja, ja. de rietengeit. Ja, ja, ik vind um, het fantastisch. Zullen we, we het dan maar even doen? Want uh, deze man zal ja. zeker geen uh, verstraf krijgen daarvoor. Of in ieder geval de gevangenisstraf ontlopen. Um, de tien gevaarlijkste gevangenissen. Wat denk je dat daar uh, onder andere in zou dus, kunnen staan? Maar, er zit niks in Nederland bij, denk ik. Nee, nee. nee, nee dat sowieso niet. Maar ik, ik ken niet al die namen van Peru. Nee, nee, nee, maar leer, mogen we mogen landen noemen dan. Ja. Uh, ja, landen mag je zeker ik noemen. Ik denk dat waar uh, Joran van der Sloot zit in Peru dat dat geen best ja. plek hier is. Nee. Uh, is Toch wordt hij niet genoemd oh. in de top 10. Nou, nee. Turkije, Turkije. Uh, die wel, staat er volgens mij ja, wel in. Ja, ja, ja, ja die en staat er wel in. Maar goed, laten we eerst uh, beginnen, want ik heb nog drie minuten. Dus, uh, oh. uh, en anders kom ik in dat tijdnood. Oeh, oh, ja. paniek. Nummer 10. Wat denk je dat er staat? Ja, daar hadden we, hadden we het, hadden we het al over. De okay. ja, ja. ja, ja. petag cool. eiland gevangenis in Rusland, jongens. Die staat ja, Rusland, op nummer 10. Uh, daar uh, staat uh, onder andere in... deze plaats maakt mensen oh, ja. echt kapot. Er is geen enkele manier waarop iemand zo'n plaats ja, zou tuur. kunnen verblijven... zonder psychisch vernietigd te worden. Nee, de gulag natuurlijk. De Rusland, ja, ja, de gulag. Bedoeld, ja. Ik denk ja. Thailand. Die staat er wel in, maar daar zijn we nog niet. Uh, want uh, voor staat nog een, uh, een Argentijns gevangenis. Krijs nou gewoon Thailand af op nummer 3. Ja, nee, nee, nee. nee. Minuut, de Mendaza-gevangenis in Argentinië staat op 9. Oh, oké. Okay. Dus, uh, dan op 8, dan komen we inderdaad uit waar jij het uh, over hebt, uh, in Thailand. De Bangkwang Centrale Gevangenis. Ben wel eens geweest? Nou. Wie, wie niet? Ja, wie ja, nu Ik weet het niet. Ik altijd koffie daar. Ja. Voor mijn eerste euro's zal... ervaring. Je moet het alles een keertje gebruiken. Ja, nou, ja, op, uh, op 7. Een, Amerikaans, uh, Amerikaans ge een Amerikaanse gevangenis. Rikers, ja, Rikers Island. Island. Rikers Island. Oh, Rikers ja, die, die, die, die staat er wel in. Hans, ja had het ook goed. Er staat inderdaad een gevangenis in Turkije. De Diyarbakir gevangenis in Turkije. Is dat Turkije. uit Midnight Express? Dan nou, moet kunnen, ik even ja. kijken ja, ja, ja, of dat ja, ja, er inderdaad ja. wordt uh, genoemd. Uh, maar uh, in ieder geval was die berucht om aan gebruik van martelingen op gevangenen. Dus het zou zomaar kunnen in ieder geval. Ik zeg Cambodja. Die staat er niet in. Oh. Wel oh, de tadmor uh, palmira gevangenis in Syrië, die, wordt, uh, die staat op vijf. Oh, ja, Syrië. Dan vier ja, uh, de Gitarama-gevangenis in Rwanda. Ronde. Ja, ja. ja, ja. ja ook, ook de We uh, hadden het al over dat je in Noord-Korea beter maar niet kan lachen. Want dan vertwij ja. je in de Hoeryong-concentratiekamp Kamp 22. Hoeryong? Ja, Hoeryong staat Hoorjong, er ook Hoorjong. echt. Hoorjong. Ja, ja, nou, de Hoeryong-concentratiekamp ja, ja. Kamp 22 in Noord-Korea. Dat staat op nummer 3. Elke dag nummer 43. Met ja, ja, ja. Weet ja. je wat je ja. baantje ja, ja. ja. wordt, ja, daar? Je mag er niet lachen, je mag er niet huilen. Uh, nee, ja, je maar, mag er niet lachen, dan, ja. je mag er niet huilen. Dat staat er ook volgens mij wel in, denk ik. Op nummer 2, mensen. Daar staat La Sabaneta-gevangenis in Venezuela. Oh ja, ook niet fijn. Het lijkt me niet uh, echt een pretje om daar te de zitten. De mooiste vrouw van de wereld komt uit Venezuela. Ja, en, en als, oh, de, als oh. uh, hoogste uh, genoteerd in deze lijst, in deze brute lijst... de ADX Florence-gevangenis in de Verenigde Staten. Oh, dat Oeh. is Oeh. We weer niet verwachten. Dan. Oeh, nee, nee. nee dat, uh, dat is het Maar op basis waarvan dan? Want, kijk. Ja. In heb Koreaanse gevangenis word je gewoon in elkaar gehengst ja. en word je hoerion hoort net. Ja, horion. Maar uh, en in, in in Thailand slaap je met 48 man op een heel dun dingetje met de ramen open. Ja, wat is er in die Amerikaanse gevangenis voor Ja, dat vraag ik me ook graag. Je moet nog beter op een elektrische stoel zitten, denk ik, of niet? Nou, daar zit je volgens mij wel warm, denk ik, eerlijk gezegd. Maar ja, nou goed. Dan gaan we het volgende week nog even verder over hebben. In Nederland wil je ook niet in de gevangenis zitten. Nee, laat mij dat We gaan ermee stoppen, want de ploeg hierachter staat alweer klaar.